Sylom, lieve broeders en zusters, hoe zal ik beginnen? Ik wil u eens een verhaal vertellen. U hebt natuurlijk veel gehoord van mensen, maar van mij weet u maar eigenlijk heel weinig volgens mij. Maar daar praat ik liever niet over. Ik weet niet of u ooit een scheiding hebt meegemaakt in uw leven, van uw ouders of zo. Daar wil ik een stukje over hebben. Uh, als er twee mensen gaan scheiden, zijn altijd de kinderen het slachtoffer ervan. Hoe je ook wen of keert, je komt er niet onderuit. En kinderen die worden dan genoodzaakt om te kiezen voor vader of voor moeder. Maar waar ik over wil spreken is namelijk niet een scheiding tussen man en vrouw. Maar waar ik eigenlijk over wil spreken is namelijk over een scheiding die ik heb, uh, die ik heb meegemaakt tussen een ouderling van de gemeente. ...en zijn predikant. Ik heb het uh, mee, meegemaakt... ...toen ik eigenlijk in Christus nog maar een kind ben. Ik, ik zat maar net tot geloof. Ik was maar net tot geloof gekomen. En op een gegeven moment ontstaat er eigenlijk in het niets. Er was dus, je weet dus helemaal niets. Je bent wel heel erg enthousiast in zo'n gemeente. Maar ik had de sleutel van de gemeente ik deed ook alles in binnen de gemeente zeven dagen in de week en op een gegeven moment is er een conflict ontstaan tussen de ouderling die ik lief heb en de predikant van de gemeente die ik ontzettend lief heb maar ik weet niet wat er aan de hand is nooit gehoord maar je zat er gewoon middenin die zit er middenin. En op een gegeven moment... ...ging de vrouw van de ouderling... ...die neemt afstand van die gemeente... ...na twintig jaar dienst. Die week erop ging de ouderling die verlaat de gemeente... ...na twintig jaar dienst. En die week daarna... ...toen ging een zuster van mij weg... ...na jaren lid te zijn van die gemeente... En op een gegeven moment ja, voel ik mij geweldzielig. Ja. Ik had echt een probleem. Wat moet ik nou? Ik heb een vergadering aangevraagd. De vergadering was er gekomen. En na twee uren praten, praten, praten. Mocht ik dan eindelijk eens aan het woord. En het conflict is ontstaan. Of we wel of niet. Genezing en bevrijding zouden prediken binnen de gemeente. Ik heb het woord van God gepakt en ik heb ze voorgelezen hoe de Heer erover denkt. Maar de gemeente staat er, staat, is er niet klaar voor en die wil, daar, die, die wil daar helemaal niet aan beginnen. Want ze waren bang, stel dat de mensen daar niet genezen worden of niet bevrijd zullen worden. Ik was boos, boos maar ook zeer verdrietig erover. En ik heb op dat moment vanuit de kansel zoals ik nu sta, de gemeente verlaten. En ik ben nooit meer teruggekomen. De mensen hebben mij nog achterna gelopen. Maar ik wens geen lid meer te zijn van die gemeente. Zoals ik het nu verteld heb, zo is het eigenlijk ook gegaan. Waar het eigenlijk over gaat is namelijk over Broeder Verdauw. Ik ken hem maar heel kort. Maar ik was altijd lid van, van, van, van, zijn, van zijn lessen. Ik was altijd bij wanneer de Bijbel geopend wordt, ieder woensdag. Maar ik ben van die, gemeente, van die gemeente afgestapt en ik ben op dat moment gelijk naar Broeder Verdouw toegegaan. Om te vragen, wat was er nou eigenlijk aan de hand? Wat is nou de reden dat je de gemeente heeft verlaten? Maar dat wist ik niet. Ik heb het ook niet meer gehoord. Toen heeft hij me uitgelegd wat er, wat er dus gebeurd is. En met mijn beperkte kennis heb ik een uitspraak gedaan. Ik zeg: Als jij een gemeente begint, ben ik je eerste lid. Toen zei zijn vrouw, Anke Verdouw: Louis, moet dat nou? Er zijn er al zoveel kerken. Ik zei: Ja, dat moet. Ik zei, ik zal je één geheim vertellen. Als je een restaurant wil beginnen, moet je een goede kok hebben. Ik heb een goede kok. Zo gezegd, ik heb het huis verlaten en ik heb Wim Verdouw en de familie voor zeker enkele maanden niet meer gezien. Ik was een hele actieve gemeentelid. Ik ben naar huis gegaan. Van lieverlee ben ik gestopt met de Sabbat te vieren. Ik deed alles, zeker op sabbat, want dat levert mij gewoon heel veel geld op. Als je op de sabbat werkt, heb ik minimaal 150, 180 tot 200 procent. Het is de dag des heren. Er was één ouderling van de, van de oude gemeente van mij, die, die is mij komen opzoeken op de sabbat. En die moest wachten, want ik, uh, ik zat nog op mijn werk. Dus om vijf uur kwam ik thuis met mijn werkpak... En die zag me dus werken op de Sabbat. Maar van Wim heb ik dus helemaal niets meer gehoord. En enkele maanden later, toen kwam er een telefoontje. Wim Verdaal. En hij zegt, ik ga weer beginnen woensdag met de Bijbellessen. Dus ik verwacht je volgende week woensdag om acht uur. <lacht> Ik, ik, ik kan nog herinneren als de dag van gisteren wat mijn antwoord was. Ik weet niet of ik tijd heb. Ik weet niet of ik tijd heb. En toen het woensdag was. Toen moet ik mij toch even een beetje haasten. Zeven 7 uur zal ik, zal ik niet, zal ik, zal ik niet. En om uur was ik er toch. En de eerste woorden die hij zei tegen mij. Ik wist wel dat hij zou komen. Ik heb je plaats al bereid. Een aviertje erbij aan tafel. Want zo doet hij dat altijd. Een aviertje maken van de dingen die hij bespreken zal op die dag. Nou ik heb Anne van Kukuk die was daar. Ang, Wim. Ik en mijn vrouw samen. We zaten daar. En ik ben er nu nog. Waarom dit verhaal? De reden is waarom ik dit verteld is, zorg dat, u, dat, dat het vlammetje niet uitgedoofd wordt. De geest die in ons woont is een vlammetje. Dat gaat uit. Als jij je gaat het gewoon een keertje uit. We hebben allemaal de geest ontvangen. Daarom wil ik het daar even weer overnieuw spreken. Want het is van de voorgaande weken toch niet helemaal duidelijk wat ik gesproken heb. Zie toe hoe gij hoort. Neig je oren naar mijn woord, zegt de Heer. Dus u moet nu echt uw best doen om mij te verstaan. Het is niet makkelijk. Als u maar een beperkte kennis van het woord hebt, heeft u het vandaag heel erg moeilijk. Maar ik ga het toch proberen om u duidelijk te maken. Ik maak uw Bijbel maar open. En we gaan lezen vanaf Efeze 5. Deze tekst is u wel bekend, maar dit heb ik al drie keer gesproken hier vandaan. Maar toch zijn er nog genoeg die het niet begrepen hebben. Efeze 5, en dan wil ik maar beginnen vanaf vers 15. Maar beloof me, wanneer u thuis komt, ga dan hiermee aan de slag met deze woorden. Begin dan maar vanaf vers 1. Ik kan het nou dus niet doen, want anders komen we tijd tekort. Efeze 5, vers 15. Zie dus nou letten toe hoe gij wandelt niet als onwijzen doch als wijzen u de de gelegenheid te nutten makende want de dagen zijn kwaad onthoud dit goed de dagen zijn kwaad wees daarom niet onverstandig maar tracht te verstaan wat de wil des heren is u krijgt het niet zomaar op uw bordje u moet echt alles aandoen om dit te verstaan en bedring u niet aan de wijn. Weet u? U kunt een wijntje drinken en ervan genieten. Maar u kan u eigen ook bedrinken aan de wijn. Paulus wil hiermee zeggen dat in dit flesje wijn, daar zit de geest in van de wijn. Hij moet in die fles blijven. Want als die geest in de man is of in de vrouw, dan heb je een probleem. Dat zegt hij hier. Bedring niet aan wijn waarin bandeloosheid is. Maar wordt vervuld met de geest. Hier wil ik het namelijk over hebben nog een keertje. Maar dat is niet duidelijk. Wij, wij weten dat we allemaal de geest hebben ontvangen. En wij, wij weten dat, dat de geest in ons woont. Maar wat voor een geest, welke geest woont in ons? Wat bedoelt Paulus hier nou mee? Hij zegt, hij begint dus eerst over de wijn, en daarna heeft hij over de Geest van God, met een grote G. Die Geest die hij ons heeft geschonken, dat is namelijk de zegel van God en niet anders. Ik wil u even, als u uw vinger tussen houdt, dan mag u eventjes 2 Korinthe 1 openslaan. 2, 2 Korinther 1 vers 22. Ik, ik lees vanaf vers 21. Hij nu die ons met u bevestigt in de gezalfde en ons heeft gezalfd is God. Die ook zijn zegel op ons heeft gedrukt. En de geest tot onderpan in onze harten gegeven heeft. Een andere, Bijbel, een andere Bijbel spreekt over een voorschot. Wanneer ik een auto zie toen ik nog in de handel zat. En ik vond die auto mooi en het is het waard. En ik wil hem graag kopen en ik heb niet genoeg geld bij me. Dan zeg ik ik geef je een voorschot van 100 gulden. Op dat moment dat ik die voorschot heb gegeven is die auto van mij. Hij blijft er wel staan. Maar hij is wel van mij. Ik zal terugkomen om de rest te betalen. Hier, gaat, hier, hier is precies hetzelfde. We hebben de geest ontvangen van God. En die ontvangen we door het woord van God, die Hij ons gegeven hebt. U moet daar niet in verwarren. Ik zal er dadelijk nog over, verder over gaan. Want ik heb namelijk ook gesproken over de tien maagden. Maar voordat ik daarheen ga, wil ik even verder gaan met deze, broek, uh, deze boek van Efeze. Als u deze, dus als u dit gedaan hebt, dat u dagelijks de Geest van God tot u hebt genomen, u moet het echt iedere dag doen, iedere ochtend doen. Vergelijk dat maar met ademhalen. U kan dus niet zeggen: ik ga nu ademhalen en dan ga ik morgen even een dagje niet ademhalen. Nou, ik kan u verzekeren dat gaat niet goed komen. U moet dus iedere dag adem blijven halen, maar dat is gewoon heel belangrijk. Dat is wat Paulus probeert te zeggen in deze tekst. Als u dat gedaan heeft. dan kan u, kan u al die dingen die hier beneden staan. onderdanig zijn. en. Uh, nou ja, u kan het zelf lezen wat er staat. dan kan u dat doen. Zonder is dat gewoon niet mogelijk. want van nature zijn wij namelijk niet zo. Ik weet dat dit moeilijk te begrijpen is. maar. Paulus probeert ons. Uit te leggen. Als u een, een bladzijde verder gaat. Dan komt u dus op een gegeven moment. In, een, in teksten waar het, eigenlijk, uh, waar het eigenlijk ons om gaat als christenen. Paulus zegt dat we dus ons eigen moeten bewapenen. Wij moeten ons bewapenen. Ik heb u twee, drie weken geleden heb ik gevraagd. van: wordt dan nou eens even met het woord? voortswis krachtig in de Here, in de sterkte zijner macht ik weet niet of die daarmee geworsteld hebt maar dat is datgene wat we nodig hebben in ons leven als christen zijnde ik heb eerder gezegd ik ben zelf dus niet sterk, ik ben zwak ik sta hier nog omdat ik vroeger geïnvesteerd heb in het woord van God Verdauw kan mij onmogelijk de paradijs inleiden, dat kan hij echt niet wat hij gedaan heeft, hij heeft mij gebracht aan de voeten van Jezus. En daar mogen we met hem verder gaan. Dat gaat met u ook gebeuren. Met u allemaal. Hij kan je echt niet in een handje vasthouden, het paradijs binnenwandelen. Dat gaat niemand lukken. Dat gaat echt niemand lukken. Ook al hebt u de Heer aangenomen, dan heeft u nog steeds een probleem. Waar wij worden aangevallen. Van alle kanten worden we aangevallen. Want de duivel die wil ons geloven over, die in ons is. We hebben constant met een vijand te maken. Hij zegt ook, Paulus, doe de wapen God, die moeten we aantrekken. Alfijnt hij heeft een hele soldaat, heeft hij beschreven in het boek. En hij heeft ook nog eens een keer over een schild. Om de aanvallen tegen te houden van de bozen. En daarna zegt hij ook, verder, dat we moeten bidden. We moeten bidden. Daar schieten we niet tekort. Bidden doen we genoeg. Of niet? Zelfs toen ik die maanden thuis was, toen bid ik nog wel tot God. Maar ik weet ik echt niet meer wat hij zegt. Ook de Sabbat, die wandel ik gewoon overheen. O oh ja, maar door de Sabbat word je niet gered. Amen, zeg ik. Je wordt door de Sabbat niet gered. Maar omdat wij kinderen God zijn, onderhouden we de Sabbat. Wij zijn van hem. Je bent niet meer van jezelf. Maar het gekke van alles is, dat aanhouden bidden, dat doen we wel. Ieder christen die bidt tot God... Elke dag opnieuw. Zeker als je problemen hebt. Wilt u weten hoe ik bid als ik in de problemen zit? Ga ik door mijn knieën. Ik doe hier nooit op mijn knieën. Maar als ik echt in de problemen zit, dan weet ik hoe ik moet knielen. Dan ga ik echt zakken. Ja, dan probeer ik de Heer toch te smeken van, help mij nou. Maar Paulus leert ons hele andere dingen. Moet u lezen. Kom maar. Efeze 5 of Efeze 6. Vers 18. En bid daarbij met aanhoudend bidden. En smeken bij elke gelegenheid in de geest. Daartoe wakende met alle volharding en smeking. Voor alle heiligen staat hierom. punt comma. Ook voor mij, comma. Dat mij bij het openen van mijn mond. Het woord geschonken worden. Om vrijmoedig. Het geheimnis van de evangelie bekend te maken. Waarvoor ik. Een gezond, een gezond ben in ketenen dan zal ik daartoe vrijmoedig kunnen optreden zoals ik behoor te spreken broeders en zusters hij spreekt hier over heel wat anders hij spreekt hier niet over van bid even voor, mijn, voor het doren in mijn vlees maar daar heeft hij ook heel veel last van hij zegt ook niet van bid is even voor mijn rugpijn nee hij zegt bid dat ik dat ik het woord van God puur door doorgaan geven. U zou dus voor mij moeten bidden. Dat ik hier mag blijven functioneren binnen de gemeente. U zou voor broeder Verdauw kunnen bidden. Omdat hij staande mag blijven. Omdat hij het woord van God mag spreken binnen de gemeente. En eigenlijk in heel Ablasadam. Ofwel de hele wereld. Puur zoals God het zegt. Zuivere, zuivere olie, het zuivere woord van God. Niet gemanipuleerde woord. Omdat we kunnen zeggen: achter, Zo spreekt de Heer. Daarvoor moeten we bidden. We bidden altijd maar voor onszelf. En broeders en zusters, het is helemaal niet verkeerd. Het is helemaal niet verkeerd om voor jezelf te bidden of voor je familie en voor je kinderen. Ik doe dat iedere dag. Maar vergeet één ding niet. Hij zegt hier hele andere dingen, die Paulus. Dat is prachtig mooi. Ik zou zeggen, denk erover na. Ik wil u verder brengen naar de tien, de tien maagden. Het verhaaltje kent u volgens mij al. Ik denk niet dat u het nodig hebt om dat nog te lezen. Maar hij staat in Matthäus 25, vers 1 want daar hadden we ook maar te weinig begrepen wat er staat, of we geven een eigen verklaring maar je kan het woord van God niet eigen, eigenhandig een verklaring aandraaien, dat gaat gewoon niet maar waarom zijn die vijf dwaze maagden waarom zijn ze nou niet toegelaten waarom zegt de Heer nou ik ken je niet, ga weg van mij wat is nou de reden daarvan weet iemand dat zeg het maar wat zeg je? Nog een andere. Eén woord is genoeg. De, de olie was op. Ze hadden geen olie meer. Het pitje is uitgegaan. Het pitje is uitgegaan. Daarom konden ze gewoon niet mee. Ze, waren, ze hebben alles, alles hebben ze hetzelfde, hetzelfde gedaan. Maar als ik dit, zou, als ik dit zou, zou verklaren op deze manier. Zou het misschien te kort door de bocht zijn gegaan. Maar ik wilde u dus toch wel even meenemen naar het Oude Testament. Vorige week moesten we heel veel terug naar het Oude Testament. Door onze lieve broeder Martin. Ik weet niet of hij erbij was geweest. Ik had echt wel genoten van zijn woord. Wat hij gesproken hebt. Het is heel moeilijk voor een hele hoop mensen. Maar als u dagelijks, dagelijks het woord van God induikt. zal u ervan genoten hebben van wat hij gezegd heeft. Want wij zijn niet meer van die christenen die zomaar de dingen aannemen. Wij zijn heel kritisch. Wij zijn kritische christenen. Wij willen alles van weten waar, waar het vandaan komt. Maar broeders en zusters, dat is heel goed. Maar als u dan ooit eens achterkomt, doe dan wat er gezegd wordt. Daar zal u pas profijt van hebben. Ik wil u even uitnodigen naar... Ik zal maar één tekst pakken, dat is Exodus. Exodus 27. Exodus 27, vers 20. Gij zult... De Israëlieten bevelen dat zij u brengen zuivere olie. Goed hoor, zuivere olie. Uit gestoten olijven voor het licht. Om voortdurend een lam te kunnen laten branden. In de tent der samenkomst buiten de voorhangsel dat voor de getuigenis is. Zal Aaron met zijn zonen die verzorgen. Van de avond tot de morgen voor het aangezicht des heren. Een durende inzetting bij de Israëlieten voor hun geslachten. Er staat hier geschreven dat er zuivere olie voor de lampen gebruikt moet worden. Ik heb even onderzocht wat eigenlijk zuivere olie is. Olie wordt gemaakt van olijven. In de olijf hebben we namelijk 30% olie. Die stampen ze. En dan doen ze die olijven doen ze in een zeef. En dan laten ze het uitlekken in een bakje. Of in een kruik. Dat noemen ze gestoten olie. Pure olijfolie. Je kan het ook daarna een steen opleggen. Dan pers je nog verder de olie eruit. Maar die olie is niet geschikt om het licht te laten branden. Voor bovenop de kandelaar. Dus u moet goed horen wat, wat, wat er nou verteld wordt. Schrijf het op. U kunt het verder thuis nog verder kouwen of herkouwen. Want het is heel belangrijk om dit te weten. Je moet eens echt Pure olie is er hiervoor nodig. Dus je kan niet die ene olie die daarna, die daarna is wel te gebruiken. Waar die steen op is ge, uh, gekomen of verder gepers is geworden. Maar dat ene olie die je zo in het zeefje uh, geplaatst heeft. Als die opgevangen uh, wordt heet dat gestoten olie. En dat gebruik je om, het, om de lampen brandend te houden. Het is, ik, heb, ik heb gelukkig mogen, mogen, mogen ervaren in mijn kindertijd hoe de, de lampen vroeger waren. Meneer Philips die was er toen in die tijd nog niet, waar, waar dit boek geschreven wordt. Een lampje die maak je dus van een stukje blik of een steen waar een gat in zit. Een stukje katoen trek je erin en dan kun je een beetje olie in een, in een schoteltje plaatsen. Als je dat even doordringt met olie en je laat hem branden, blijft hij de hele nacht branden, weet hij dat. En als u daar bovenop ook nog eens een keteltje water neerlegt... ...gaat die aan de ochtenduren fluiten. Weet u dat? Dat is echt waar. Dat doet dat kleine beetje olie. Dat weet u dus nu ook. Als die olie dus op is... ...de joden, die weten dit. Het is voor hun helemaal geen nieuws. Ze weten het. Dus als die... Aaron, die wist dat gewoon, dat hij s'morgens vroeg, als hij opstaat, als eerste zijn taak is geworden, de lampen in orde maken. Voorzien van olie, zorg dat het, dat, dat, dat, dat het stukje katoen, dat het allemaal nog in orde is. Want zodra het donker wordt, dan moet hij aangestoken worden. En hij moet de hele nacht laten branden. Tot de morgen. Die vijf, dwazen, die, die vijf wijze maagden, die hebben dat weer in orde gekregen. Ze hebben dat lampje een beetje... Uitgetrokken zo, en toen was ze weer licht en ze konden weer verder. Daarom is dat gewoon heel belangrijk: dat wanneer, wanneer we dus iets leren, dat, dat we eigenlijk weten waar het eigenlijk om gaat. Ik hoop dat het deze keer duidelijk is geworden. Want je kan nog meer van die teksten vinden, en dat, dat, dat zoek je gewoon in de Bijbel. Dat heb ik van broeder Verdal echt niet geleerd. Echt niet waar. Hij heeft me gewoon echt in een kruiwagen gezet. En voor de voeten van Jezus heeft hij mij gewoon uitgekoekeld. Dat is wat hij doet. Dat doet hij met u ook. Hij koekelt je gewoon uit voor de voeten van de Heer Jezus. Mag je verder mee gaan. Het is, het is misschien een beetje lachwekkend. Maar ik moet het inderdaad zo brengen. Want het moet, het, moet, het moet blijven. Het moet blijven. Het is heel erg belangrijk. Weet u wat het ook is, broeders en zusters. Dat, dat, die, die, dat licht. Dat licht dat moet blijven branden. Want de hele Bijbel die hebt over duisternis en over licht. Als u de eerste bladzij pak. Ja, dan was het duisternis. En God heeft niet het licht maar hij is het licht. Dus iedere keer wordt er dus een symbool zo van het licht gegeven. Maar dat heeft meer. er zit meer achter dat symbool. Dat is alleen om ons duidelijk te maken. De wetenschap heeft bewezen dat wij maar eigenlijk 4% van ons hersenvermogen gebruik maken. 4%. Er zijn er nog 96% die we dus niet gebruiken. Die zijn naar mijn mening dood. Waar we kunnen zonder kunnen we ook leven. Maar om het woord van God tot ons te kunnen nemen, moeten we wederom geboren worden. God woont in ons, Opdat we onze geest, door, door de Geest van God, het, ons bevattingsvermogen ruimer mag worden. Meer als 4%, misschien als 4,5%. Opdat we Hem kunnen verstaan. Zijn woorden horen en Hem verstaan. En daarom zegt hij ook: neig uw oor naar mijn woord. Want als je het gehoord hebt, dan kan je het doen. Maar als je denkt van ach, dat zal wel. Ja dan kom je dus niet verder. Dat is het punt waar je, vandaan, waar je, waar je nu bent. En God gaat ook niet meer verder met je. Dus het licht brengt goedheid, gerechtigheid en waarheid. Het licht moet s'nachts voortdurend branden. Als teken van Gods aanwezigheid. En zijn mag over de duisternis. De lampen is het beeld. Van de gemeente gevoed met het heilige olie des geestes. Is dat niet mooi? Is dat niet mooi? Want het woord is mooi en fijn om te horen. Maar het gaat namelijk om die olie. Die geest die in ons woont. Daar gaat het namelijk om. Het gaat niet alleen maar om, om het oh, mooie woorden. Ja, maar dat, daar kopen we niets voor. Zonder licht is er geen leven. We kunnen gerust amen opzeggen. Want God is het licht. Zonder God is er gewoon geen leven. Weet u wat het is broeders en zusters? Ik koppel namelijk dit verhaal. Naar het verhaal van Jona. Ik zal het makkelijk maken. Wie heeft hier nog nooit het verhaal van Jona gehoord? Ik zie helemaal geen vingers. We kennen het verhaal van Jona heel goed. Toch? Weet u broeders en zusters, ik heb, ik heb uh, vanaf de beginnen hier mogen, mogen zijn. Ik heb daar profijt van. U hopelijk ook. We hebben hier een keer een zuster gehad. Die komt van het verre oosten. Nou, sorry, van het Midden-Oosten kwam ze. Een moslima. Een hele vers, een hele.. Een, een, moet zeggen, een fitte dynamische tante zo kunt u haar wel noemen vurig ongelooflijk zij heeft een visioen gekregen in het land waar ze, vandaan, waar ze vandaan kwam en ze heeft eigenlijk heeft ze deze gemeente hier gezien ze heeft, ze heeft haar voorhanger gezien in dat beeld blonde haren groot hij is gewoon geweldig. Ze is naar Nederland toegegaan. Ze is christen geworden. Twee kinderen. Een hele lieve man. Heeft hier bij ons gezeten. We hebben ze nog mogen dopen. En ze heeft zoveel malen getuigenissen gegeven. Hoe wonderlijk ze heeft mogen ervaren. In haar leven. Wandelen met God. Maar helaas broeders en zusters. We zien ze haar helemaal niet meer hier. Dat is het gekke ervan. Dat is het gekke ervan. Ze zitten ergens anders. Ze zitten ergens anders. Ik wil u een stuk voorlezen van het verhaal van Jona. Jona 1. Jona is maar een heel, heel kort verhaaltje. Maar er zit er heel veel in. Heel veel. Het, het woord des heren komt tot Jona, de zoon van Ami, Amit Moeilijk uit te spreken. En de Heer zegt: Maak u op. Ga naar Ninive, de grote stad. En prede tegen haar. Want haar boosheid is opgestegen voor mijn aangezicht. Ik heb het u net een stuk gelezen van, van uh, Efeze. Precies dezelfde woorden. Net iets anders, maar precies dezelfde woorden. Maar Jona maakte zich op om te vluchten naar Tarsus. Weg van het aangezicht des heren. En hij ging naar Javo en vond een schip dat naar Tarsus zou gaan. Hij betaalde de, vrachtschip, of de vrachtprijs daarvan en ging scheep om met hen naar Tarsus te gaan. Weg van het aangezicht des heren. Ik wil verder niet meer daarover lezen. Jona is een profeet. Weet u, daar dat, dat, dat, dat zijn mensen die denken dat Jona het verhaal een fictie is. Dat het maar een, ja, dat het niet echt is. Ik heb een keer eerst een bijbel gehad. Een geweldige bijbel, nota En er staat een stuk in geschreven dat Jona dus geen echt verhaal is. Het was helemaal in de war. was helemaal in de war. Ik zat in Zuid-Frankrijk. Ik denk wat lees ik nou toch? Maar ja, gelukkig is de oplossing één telefoon verderop. Dus ik bel Wim op. En die zegt tegen mij... Moet je maar even Matthäus lezen. En ik was zo blij. Het is toch echt waar, het verhaal van Jona. Inderdaad. Want het Joodse volk die vroeg namelijk om een teken. En de Heer Jezus zegt, geef je niet meer dan een teken van Jona. Maar broeders en zusters, als ik nog verder had gelezen, had ik het zelf ook achter kunnen komen. Als u nou hier gaat lezen, het woord des heren kwam tot mij, kwam tot Jona. Er staat er een aartje geschreven in uw Bijbel. En als u dan even teruggaat naar het boek Koningen, dan zal u weten dat hij, een, dat hij een profeet is. Want hij heeft wel eens vaker een klusje gedaan voor de Heer. Hij heeft vaak wel opdragen ...opdrachten gehad... ...van de Heer, zijn God. Maar nu... ...zegt hij... ...hier heb ik geen zin aan. Hier heb ik beslist geen zin in. Dat ga ik dus gewoon niet doen. Jonah kent God heel erg goed. Hij kent zijn God. Als u dus achterin in Jonah gaat kijken... ...u, u, u pakt Jonah 3... En dan vers, vers 2, de tweede deel. Want ik wist dat gij genadig en barmhartig God, God zijt. Hij wist dat God dus een barmhartig God is. Hij wist gewoon als hij zou prediken in, in Ninive. en ze zouden tot bekering komen, dan zullen ze gered worden. Maakt niet uit wat voor zonde je gedaan hebt. Als u zoveel zonde hebt gedaan. en u komt tot bekering. dan neemt God u met open armen als zijn kinderen. Hij is gaarne vergeven. Dat heeft hij gewoon bewezen. bij het verhaal van Jona. Maar wat doen wij? Wat doen wij? Als God je roept, wat doe je dan? Gaan we nou Natasjes? Of gaan we naar Er Zijn er zoveel mensen gekomen hier zo. En die zijn gewoon weer vertrokken. Waarheen? Met heel veel enthousiasme komen ze hierheen. Om het woord van God te horen. Puur. Gestoten olie. En ze zijn weer vertrokken. Er zijn de velen die hier weg zijn gegaan. En die zitten in andere gemeenten niet met tien kinderen bezig te zijn maar met 200 kinderen bezig te zijn heel veel van ons hebben namelijk een hart voor een bepaald project gekregen maar is dat de wil van God? vaak zijn we bereid om ver weg te gaan of, of goede werken te doen maar is dat het wel wat God wil van ons? Jonah die hebt er geen zin in na zoveel daden die hij verricht heeft, zegt hij, ik ga dat niet meer doen. Hij is hier weg van het aangezicht des heren. Hij heeft de heren gewoon verlaten. Zo staat het hier geschreven. Hij is zelf gewoon zijn eigen neus achterna gegaan. Zijn we bereid om de wil van God te doen? Of willen we gewoon doen wat we willen doen? Wat we zelf willen. Nee, de Sabbat zal je, niet, zal je echt niet, zal je niet redden. Echt niet. Door de Sabbat word je niet gered. Je wordt door genade gered. Maar we zijn wel gered geworden. Om zijn wil te doen. Jonah heeft er geen zin in om dit volk te redden. Daar heeft hij totaal geen zin in. Hij wist gewoon dat God in staat is om ze te, om ze te, te redden. Dat wil hij niet omdat hij niet anders kan, Toen moest hij het wel. Heb hij gedaan. En God heeft ze gered. En dan zie je wel. Ik, dit had ik dan verwacht. Hè? Maar hier heb ik geen zin in. Ik heb er alles voor over. Om, om mijn familie te redden. Ik heb ik echt alles voor over. Maar zo'n schurk. Die mij altijd in de weg staat. Daar heb ik geen zin in om gered te worden. Om nog eens een keer samen met hem in het paradijs te leven. Kijk toch uit. Ik heb een buurman, nou ik heb ze liever niet. Echt waar. Verschrikkelijk. Maar als God het zegt, predik het evangelie bij je buurman. Poeh, dat is moeilijk. Wij willen graag de dingen doen die we graag willen doen. Dat is veel leuker, dat is geen probleem. Maar je moet de wil van God doen. Wat wil hij in ons leven? Als er werk is. Als, als er werk te doen is, is het wel binnen deze gemeente. Er is één persoon nodig geweest bij, in de tijd van Jona. Dat was Jona. Om heel Ninive te redden. Die stad was, was zo groot. is dus drie dagen lopen. Dan ga je door Ninive heen. Er is één man die Ninive gered heeft. Niet door kracht of geweld... Maar door de geest van God die in Jona zat. Eén persoon. Niet om groot te praten bedoelt zijn zusters. Ik getuig hier. Er is één persoon geweest in Amsterdam Die het mogelijk heeft gemaakt. Dat wij hier met z'n allen zijn. Dat wij een onderkomen zijn. Niet door kracht of geweld. Maar omdat God er is. In die ene persoon. Bij mij was het pitje uitgegaan. Helaas. Waar het pitje was uitgegaan. Het was al te lang. Het ging, ik weet niet meer hoe lang dat precies is. Maar ruim drie, vier maanden misschien. Niks meer van elkaar gehoord. Ja, bidden deed ik wel. Maar voor de rest deed ik er helemaal niets meer aan. Maar God zij dank dat ik nog een broeder heb. Waar het vuur en, het, en de vlammen nog steeds over. Ja, in, hij, hij staat gewoon in de brand. En vanaf de eerste dag dat ik daar zat, toen is het vuur bij mij, die waagvlam is weer aangewakkerd. Ik was weer blij. Ja, ik kon alle dingen weer aan de kant zetten. Ik denk, we gaan het doen. We gaan het doen. En op een gegeven moment hebben we geld in huis. Die hebben we verzameld. Dan zijn we een gemeente gestart. Heerlijk is dat. De één persoon. God kan iedereen redden. God kan iedere stad redden. Want het, het, het kwaad, dat stijgt tot, tot de Heer. Hè? Want haar boosheid is opgestegen voor mijn aangezicht. Als je dus ziet wat we hier in Amsterdam nodig hebben. Als we zien wat we in, in Amsterdam nodig hebben. Als we zien wat we in Rotterdam nodig hebben. Is dat los van God. We doen gewoon alles wat we, wat we lekker vinden. Wat en we, Wat we fijn vinden. Alles moet gewoon kunnen. Toch? Alles kan gewoon. We kunnen achter een geeparade gaan wandelen in Amsterdam. Daar zit de burgemeester ook nog bij. Dat moet kunnen. Denk erom dat, dat we hier de heren boos maken daarmee. Door, door dit soort dingen. Dat was in de tijd van de Efeze precies hetzelfde. Eén man is voldoende om heel Amsterdam te redden. Wanneer God in hem woont. Maar broeders en zusters, wij, wij die hier zitten, wij die er omheen zitten, we moeten hem steunen, we moeten hem echt helpen. Door gebeden, door gewoon de dingen te doen, te doen wat nodig is binnen de gemeente. Zo kunnen we medewerkers zijn in Gods akker. Dat is wat God wil. We moeten zorgen dat, dat niet het woord, maar de geest van het woord in ons dagelijks vervuld wordt. We moeten dagelijks vervullen met het woord van God. En beginnen nou in de vroege morgen. Zoals dat deed Met de lampen. Zorg dat je lampen in orde gemaakt worden. Vervuld worden met olie. Voordat je het huis verlaat. Want daarbuiten word je aangevallen. Door alles. Je wordt verleid. Door alle dingen. Ieder dag opnieuw. Wij moeten spierballen kweken. Om de boze te verweren soms aangevallen als het nodig is maar hij staat alle dagen klaar om ons te vernietigen zeg niet dat wij niet aangevallen of verleid kunnen worden of niet aangevallen zullen worden door demonen of dat er geen demonen zijn in een christen ik heb ze zien uitgaan dat is echt waar mensen kunnen helemaal gekweld worden door trauma's dat wil je niet weten terwijl we een verlosser hebben dat gebeurt. We gaan makkelijker naar een arts toe. Om geholpen te worden wanneer we ziek zijn. En dan mag die arts alles doen. Hij mag je hart eruit halen, het nieuwe hart geven. En we vinden alles prima. Oh, ik heb zo'n beetje van die warme voeten. Oh, zal ik wel even schuimen in je bloedaderen spuiten. Oh, doe maar dokter. Prima. Maar als wij een dokter hebben. In de geest. Daar moet ik nog heel even wachten. Ik ben er niet klaar voor. Waarom? geloven we niet meer in de gezalfde van de Heer? Hebben we hier geen priester in de, in de zaal? Hebben we geen gezalfde in de, van de Heer in de zaal? Nee, we doen wat de Heer van ons vraagt omdat we Hem lief hebben. Omdat wij van Hem hebben mogen leren wat liefde is. De Heer Jezus heeft gezegd, mijn lief hebben is Hem lief hebben. Is je broeder lief hebben. Probeer dit soort dingen nou eens eventjes uh, te leren van elkaar. Als u het woord hebt. Dat heeft u nog eigenlijk. Ik, moet, ik, wil, ik wil bijna niet zeggen. Maar ik zeg het toch. Dat heeft u eigenlijk nog niets. U moet de geest van het woord hebben. Dat woord moet. Er moet zuiver. Zoals die gestoten olie in het zeefie komen. En dan moet die geest in ons hart komen. Dat is mij dus overkomen. Daarom sta ik hier nog. Want ellende heb ik genoeg in mijn leven. Genoeg gehad. Maar hij die in me woont, is veel sterker dan dat ik ben. Hij zal me nooit in de steek laten. Dit is ook de, het, resultaat, het resultaat van wat ik toen heb geïnvesteerd. In het woord van God. Ik heb maar zo'n klein beetje geleerd. Echt zo'n klein beetje geleerd. De beginselen van het woord. Je bent niet klaar als je op woensdagavond de Bijbel hebt gelezen en samen hebt gelezen. Ben je niet klaar mee. Je moet er thuis mee verder, iedere dag opnieuw. Zoals ademhalen. Blijven ademhalen. Niet blijven bidden. Blijven ademhalen. Maar blijven lezen in het woord. En absorbeert het woord van God. Door te gehoorzamen wat er gezegd wordt. Anders zullen we dus. Als we dat niet doen. Zullen we gedisqualificeerd kunnen worden. Zoals Paulus dat vertelt. Omdat we gewoon tekort schieten. In alle dingen. Ons bevattingsvermogen is tekort. Maar God gaat ons steeds meer geven. opdat we dingen zien. We kunnen de dingen zien wanneer we steeds gehoorzamer komen. We sticht, steeds dichter bij hem. Die gestoten olie is heel belangrijk. Het is de Geest van God in mij. En nu, in u, in moeder Van Douw. Bid voor ons. Bid voor ons dat we dit zullen blijven doen. Dat ik hier mag blijven staan. Puur het woord van God kan vertellen aan de ander. En Achter mogen staan of zeggen, we zo spreekt de Heer. Het doet pijn. Echt waar. Het doet echt heel veel pijn bij de mensen om het te horen. Maar dat zijn de woorden van God. Als we bij hem in dienst zijn, zullen we hem moeten getuigen. We doen wat hij zegt. Is het makkelijk? Nee, het is niet makkelijk. Maar ik zal je dit vertellen, als u het gedaan hebt, zal je de vreugde geven. Hij geeft je de shalom, de rust. Die niet te verklaren is. Je kan het echt niet verklaren. Je kan het echt niet verklaren. God geeft een hele ander, ander leven. Een andere vreugde. Als dat wij, dat wij ooit kennen. Ja. Ik ben gescheiden. Geestelijk. Weet u. Als we samen geestelijk niet eens zijn. Dan leven we gescheiden. Al zijn we nog samen. leven we toch gescheiden. Maar de geest van God. Maakt ons één. Dus. Je moet dezelfde geest van God hebben met elkaar om een eenheid te kunnen zijn. Anders heb je een gescheiden leven. Wij wel samen, maar wij toch niet samen. Want geestelijk zijn we niet samen verbonden. Dat is het verschil tussen een kind van God en een kind van de wereld. Ik zeg niet dat de kinderen van de wereld slecht zijn, maar de kinderen van de wereld zijn niet de kinderen van God. Zo is het en niet anders. Maar wat gaan we doen als de Heer u roept? Gaat u naar Tarsis toe? Want vele mensen zijn naar Tarsis vertrokken. Ze hebben het gehoord, nou hier heb ik geen zin in. Ik heb hier, ik heb hier enkele jaren over de feesten van de Heer moeten, moeten horen. Weet u hoe moeilijk het is? Heel erg moeilijk. Maar dat is nou eenmaal een boodschap die de Heer ons gegeven heeft. En dat zullen we doen. Hij heeft het ingevoerd. Klopt dat? Ja inderdaad, het staat al in de Bijbel. Moeilijk? Ja, het is even moeilijk. Het is gewoon heel erg moeilijk. Ik heb geen dagen meer om vrij te nemen. Met een leidende, leidende functie is het gewoon niet makkelijk. Ik heb eens een keer gesproken van wij nemen vakantie met de bouwvak. Nu moet ik het terugdraaien. Ja jongens, luister eens even. Wij nemen vakantie wanneer het uitkomt. Wanneer we willen. Wanneer ik moet de heren dienen. Ik moet zeven dagen reserveren voor de feesten van de heer. Nou, dat is niet makkelijk. Dat is niet makkelijk. Vroeger sluit ik de zaak dicht. Bouwvakvakantie, de zaak gaat dicht. En iedereen moet vrij hebben. Ja, met kinderen, zonder kinderen maakt het niks uit. We gaan dicht. Dat hebben we niks te zeggen. Maar dan nou moet deze meneer, die moet het allemaal weer even omdraaien. We gaan het anders doen, want de Heer wil het niet op deze manier. Dat ja, is het niet makkelijk. Echt niet. Het was een paar keer goed uitgekomen, want toevallig vallen de feesten van de Heer op de Shabbat. En op de zondag. Ja, dat zit even mee. Toch? Dat, dat valt mee. Dat is heerlijk. Maar we vinden het niet leuk als toevallig uh, oud en nieuw op, uh, op zondag valt. Dat vinden we niet leuk. We hebben graag op, op een maandag, want dan hebben we ook een vrijdag. Dat moet ik allemaal omdraaien, dat moet ik allemaal veranderen. Dat moet ik allemaal veranderen. 1 januari moet ik een nieuw plan gaan maken. Van jongens, we gaan zo en zo en zo doen. Nou, ik weet nu al dat ik aangevallen word. Dat was jouw idee en dit en dat. Nou, dat klopt. Dat was mijn idee. Het is niet makkelijk. Het is echt niet makkelijk. Maar de Heer wil dat. Onze God wil dat. Hij wil er voor ons zijn. Maar zijn we er ook voor hem. Want als we niet doen wat hij wil. Dan gaan we van zijn aangezicht. Dus we gaan gewoon weg van hem. Jona heeft alles over boord gegooid. Weg van de aangezicht des heren. Hij is gewoon de andere kant op gegaan. Maar God heb hem zo lief. He? Gooit hem overboord. Dan komt een walvis. Die slikt hem in. Die spuugt hem weer voor, uh, voor het land. En toen kon hij toch naar de toe gaan. Heerlijk hè? He? Met zo'n God. Ik hoop dat hij dat met ons ook doet als we, dat, als we zover zijn. Dat we dus naar Tarsus toe gaan. Dat hij ons weer spuugt Om toch weer hierheen te komen. Want u bent hier allemaal nodig. Hij kan het niet alleen. En met mij ook niet. We hebben nog meer nodig. Hoe meer mensen, hoe meer vreugde, ook meer problemen. Uw aanwezigheid is hier heel erg belangrijk. Al doe je helemaal niks, al zit je maar zo. Maar je kan een ander ook nog eens een keer tot steun zijn. We kunnen niet naar de dienst bij iedereen zijn, dat gaat gewoon niet. U moet het met elkaar, moet u het samen delen. Samen brood eten, koffie drinken, dat is goed. Maar u moet ook samen delen. U moet de ander ondersteunen. Daarom zijn we broeders en zusters van elkaar. Dat doen we nu al. Prijs de Heer daarvoor. We hebben een heerlijke gemeente. God is in ons, in ons midden. Dat is echt waar. Ik geloof het al vanaf het begin. Dat het zo is. Maar mijn gebed is, te, is deze. Bid ook voor ons. Dat we staande mogen blijven. En dat we naar de wil van God. Blijven leven en blijven doen. En laten we dan maar een beetje arrogant zijn. Maar dan arrogant in de Heer. Zijn we daar akkoord mee? Dan wil ik hiermee hierbij laten. Amen.